In Amsterdam is er een reconstructie uitgevoerd van de schietpartij... waarbij vorig jaar een amateurvoetballer omkwam door een politiekogel. Door de reconstructie moet duidelijk worden... of de politiehondengeleider die hem doodschoot vervolgd moet worden. Het slachtoffer vierde met zijn team het kampioenschap... in de binnenstad van Amsterdam en richtte daarbij vernielingen aan. De agent sprak het elftal aan, waarna een vechtpartij uitbrak... en de agent schoten loste. Daarbij werd de 31-jarige man dodelijk geraakt.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 Ja, en heel hartelijk welkom bij Dit is de Nacht. Een nieuwe programmatitel die aansluit bij de andere EO Radio 1-programma's... als Dit is de Dag en Dit is de Zondag. En voor de duidelijkheid, het programma heeft alleen een andere naam gekregen. Inhoudelijk verandert er uh, er niets. U kunt de komende twee uur zoals gewoonlijk gewoon bellen via 0800 1121 en meepraten met het onderwerp deze nacht. En deze nacht gaat het over een theatervoorstelling die heet Breaking the News. Die is uitgevoerd door theatergroep Orkater... En uh, nou, die leggen eigenlijk de tv-wereld achter de schermen bloot. Het verhaal gaat vaak boven de feiten, en de vorm boven de inhoud. En het is een zoektocht naar de volgende hype. Zometeen een gesprek met regisseur Gijs De Lange. En ja, het programma kunnen we niet toepasselijker openen dan met een plaat die daar alles mee te maken heeft. Dit is ILO, en hier is the nieuws. Ja, als ik zeg uh, herkende tune van uh, ja, welke omroep was het dan? Misschien heeft u het aan het begin al lang gehoord. Dit is natuurlijk de, de, ja, Het wordt gebruikt bij de jingles en uh, bij de, de spotjes op televisie van de VPRO. Als er een programma aangekondigd wordt of afgekondigd... dan komt altijd deze tune voorbij van ILO, here is the news. Hierin, dit is de nacht. Achter de schermen van de tv-wereld worden bondjes gesloten... afspraken gemaakt en de waarheid wordt gemanipuleerd. De ene hype volgt de ander op zonder dat er research wordt gedaan naar de feiten. Toneelgroep Orkater legt deze wereld bloot in het stuk Breaking the News. En verslaggever Matthijs Holtrop bezocht de eerste try-out van de voorstelling. Wat is een hype eigenlijk? Nou ja, een, een nieuwsbericht wat uh, groter wordt dan uh, het op grond van zijn inhoud verdient. Wie bepaalt dat? Ik. Wat is volgens u dan een hype? Nou ja, zo, uh, bijvoorbeeld Mauro is een hype geweest. Dat is dan heel erg in het nieuws ineens en dan is het er heel snel weer uit.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 Over ja, minder saai dan ik dacht. Het verdient beestachtig goed. Ja. Ja, wist u dat, dat er afspraken worden gemaakt tussen voorlichters ja, dat en politici? Vermoeden wel, ja. dat, dat vermoeden heb ik wel. Ja. En nu heeft u dat in zo'n toneelstuk gezien. Ik geloof dat u nu overtuigd bent. Ja, helemaal. Ja. Het is wel een uh, kwalijk verschijnsel, vind ik op zich, dat er uh, heel veel aandacht voor hypes is. Waardoor de aandacht voor serieuze onderwerpen een beetje naar de achtergrond dreigt te verdwijnen.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 En uh, ja, een uh, echte horekatervoorstelling, zou ik zeggen. Ja. Ja. Wat vond u van de, de ondertoon? Ja, nou, dat je inderdaad heel kritisch moet zijn uh, ten opzichte van alles wat je aangeboden krijgt via de tv, via de pers, via... Dus, uh, ja. Ik zeg niet dat het allemaal on onzin is, ik bedoel, het, het is onmogelijk om iedereen uh, de hele tijd te bedriegen. Sophie van Winden, jij presenteert...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 Dat is in het niche-theater gelukkig niet zo belangrijk. Ik geloof dat wij allemaal wel heel blij zijn, ja, want uh, het was een uh, fantastische zaal. Het is heel veel publiek en uh, we kregen goede reacties.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 Was dit een goed gesprek? Ja, ik geloof het wel. even Matthijs Holterop op bezoek bij de try-out van de voorstelling Breaking the News. En daar gaan we het vannacht over hebben. En een leuk detail ook in deze reportage is dat dus een van de bezoekers gelijk ook helemaal aanneemt en gelooft. Ja, nee, nee, het is zo. Het gebeurt allemaal. Er worden dingen met voorbedachte raden een kant opgestuurd. Dat is dan weer leuk om te horen in deze reportage. Komende twee uur kunt u bellen via 0800 1121. Doet u dat ook vooral? En de vraag aan u is, wat vond u een hype recent een jaar geleden misschien bent u zelf onderdeel geweest van een hype dacht u van dit gaat over mij wilt u iets rechtzetten belt u 0800 1121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 way leads me out Outside too bright You're within, I'm without You're within I'm without We make mistakes we, we, do. we do I learn, learn from you, you. We do, I learn from you We all make mistakes We do, I learn from you Hoor hoorde je No Room for Doubt van Liam LaHeeves samen met Willy Mazon. We praten deze nacht over uh, de theatervoorstelling Breaking the News. En uh, ik vroeg zojuist, wat vond u een hype? En u kunt bellen 0800-1121. dat heeft ook Henk gedaan. Goedenacht. Goedenacht. Henk, wat, uh, wat is een hype waarvan jij zegt... ja, dat, dat, daar kon ik niet omheen. Dat heeft me beziggehouden. Wat ik een absolute hype vond en nog steeds vind... en ook ridicuul... Dat is de bestuurscrisis bij Ajax. Dat, dat heeft... is een voetbalclub. Ja. Dat zag je uit je in het nieuws. Je had het in actualiteitenrubrieken, je had het in praanprogramma's als Paul Witte man in de wereld rijdt door. En ze zou ook nog een hele tijd door kunnen gaan. En dat was niet een week. dat duurt, heeft maanden geduurd. En dat gaat nog steeds door. Ja. En, en waar, waar ging, ging het jou nou om het feit van de, de, de crisis die er was intern... of dat het gewoon zoveel werd uitgestrooid over alle media? Beide eigenlijk, maar vooral dat het... Uh, het leek wel alsof wij maar één voetbalclub hebben hier in Nederland. En dat zou dan Ajax moeten zijn... En uh, terwijl men helemaal niet uh, relativerend daarmee omgaat, en dat dat maar een voetbalknop is met, met een intern probleem. Mm -hmm. En dat werd zo uitvergroot dat ik dan wel eens de indruk heb dat maakt het conflict alleen maar groter. Zo, zorgde dat er ook niet voor dat je daar op een gegeven moment dacht van, ja, dit wordt alleen maar uitgevroot. Uh, overal lees ik het, ik hoor het, ik zie het, uh, moet ik het dan maar toch maar gaan volgen, want het schijnt belangrijk te zijn? Ik het niet volgen. Ik, ik, ik, ik zet op een gegeven moment op mijn televisie maar gewoon door. Maar in het begin interesseert het je wel, natuurlijk. En uh, dan, is het, ja, dan is het ook wel even interessant. Maar uh, als je dag in dag uit hoort, dan krijg je er op een gegeven moment gewoon genoeg van. En dan is, dan, nou, nu is er op een gegeven moment doodse stilte. Uh, en dan komt het weer, straks komt het weer in het nieuws en uh, dag in dag uit, week in, week uit en dan is er weer een doze stilte. Uh, dat vind ik echt een voorbeeld van een hype. Ja, ja. En ik vind het ook, nogmaals wat ik net zei, een uitgeschoten van iets wat eigenlijk helemaal niet belangrijk is. Het is wel helemaal niet belangrijk hoe het bij een voetbalclub gaat. Nou, het is wel belangrijk hoe het ermee gaat, maar de sommige ja, de dingen die... Ajax-supporters misschien heel erg belangrijk, ja, en dat maar... vind ik zo, die gun ik ook uh, veel goeds. Maar uh, het lijkt er op een gegeven moment wel op alsof er geen andere clubs hier in Nederland nee, daar waren, op, daar heb je gelijk. En dit was ook meer iets een beetje voor, voor achter de schermen, waar eigenlijk het grote publiek niet heel veel te maken mee had, toch? Nou nee, ik vind dat het grote publiek er helemaal niks mee te maken heeft, of daar weinig mee te maken ja. heeft. Maar ik vind het, eh, ik vind het ook een gebruiker het woord voor de derde keer, ik vind het ook een uitvergrote van een club uit Amsterdam. En dan denk ik wel als hij in Maastricht, Groningen of Wenschade was geweest, zou er dan ook zoveel aan voor geweest zijn. Ja, want jij komt uit, uit Groningen, vertelde je net, toen ik je van tevoren even sprak. Maar ik woon nu in Groningen, maar ik kom oorspronkelijk uit Twente. Ja. En uh, dan zit je wel eens uh, kapot erger dat, uh, dat je het gevoel hebt... dat je naar de lokale omroep van de stad Amsterdam zit te kijken op de televisie. Ja. Maar stelt dat het nou een bestuurscrisis was bij FC Groningen... dan had u, had u dat dan minder erg gevonden? helemaal niet zoveel aandacht aan besteed, want er zijn een andere klussen, ook wel in Zloppen, is een bestuurscrisis. Maar dan, als dat zo zou gaan over FC Groningen of FC Twente of over PSV, dan zou, dat, zou ik dat ook belachelijk vinden. Ja, ja. Maar... En uh, kennelijk is dat, daar werd meer aandacht aan besteed dan bijvoorbeeld de hongersnood in uh, Noord-Afrika. Ja. Neemt u dat de media kwalijk dat die keuze dan gemaakt wordt? Ja, neem ik ze heel erg kwalijk, ja. Er zijn veel belangrijke dingen in deze wereld en ook in dit land uh, die uh, meer aandacht ver, uh, verdienen en helemaal niet uh, besproken behoren te worden bij die pra praatprogramma's. Dat is allemaal maar in maar ik, ik, ik denk dat, dat stel, al die praatprogramma's waar u het dan over heeft... en die zouden bijvoorbeeld iedere avond zouden ze een, een ander werelddeel belichten. Uh, aan de, dan denk ik bijvoorbeeld aan de wat armere landen... waar bijvoorbeeld misstanden zijn of corruptie of waar hongersnood is. Stel dat dat iedere avond op de buis komt. Ik denk dat, dat, dat heel veel mensen dan ook denken van... zo, dit is zware kost. Moet ik hier uh, iedere avond naar gaan kijken? Dit doe ik niet. Nee, maar daar ben ik ook helemaal geen voorstander van... dat je dat iedere dag op de buis brengt, want dan werkt dat contraproductief. Dan gaat iemand ook, net als ik, zappen en gaat naar een, gaat naar een soper zitten kijken bijvoorbeeld. Ja. Omdat iedereen niet iedere dag al die ellende aan kan. Maar er is dus een soort van balans, zegt u. Er is ergens een bepaalde mix die gemaakt moet worden tussen uh, het informatieve... een beetje het entertainment en het serieuze nieuws. Ja, dat is eigenlijk... eigenlijk is dat. Altijd, dat is mijn overtuiging, ik draai al een tijdje mee op deze aarde, de kracht van de publieke omroep geweest, dat is de mix. Hm. Ja. Tussen uh, de vrolijke programma's en, en, en wat mij betreft soaps en informatie, die is, uh, die is wat dieper op de materie ingaat. En niet het continu herhalen wat uh, Kruijf nou gezegd heeft... of Van Gaal nou gezegd heeft... of uh, de voorzitter van Ajax nou gezegd heeft. Dat was de hype die ik noemde. Uh, daar worden mensen ook uh, een beetje ziek van, denk ik. Ja, maar had, had dit bericht dan... Uh, hadden ze dit moeten behandelen? Had dit uitgelicht moeten worden? Of van, Nou, dit konden ze gewoon aan de kant vegen? Er was misschien wel ander nieuws wat, wat veel interessanter was. Ja, dat vind ik wel. Ja. Je hoeft daar niet ieder detail van te weten. Als je het, als je, je bepaalt op de hoofdlijnen, hoe gaat het met die voetbalclub... die natuurlijk wel een hele naam heeft in dit land... dan, dan denk ik dat je het beter doet. en eh, niet, niet ieder detail daaruit liggen en ook nog eens onder een vergrootglas glas leggen. Ja. Ik, denk, ik denk dat je het dan ridiculiseert. Ja. Ja. En wat op een gegeven moment dus zorgt voor irritatie. Dat je denkt, ja, waar zit ik naar te kijken? Ik denk dat buiten Amsterdam, Amsterdam zich daar mensen een heet kapot aan hebben. Ja. Dat heb ik ook wel gehoord, zo links en rechts. Maar. Ja. ja, goed, dan zijn dat mensen die ook niet zoveel hebben met voetbal. Maar. <laughs> dat <daar laughs> moet de eerlijkheidshalve bij zeggen. Maar, uh, Ja, dat is dan een hype. Maar ik weet. Niet. Je ziet het ook vaak met... Uh, uh, nou, dat vreselijke ongeluk met Turkish Airlines, bijvoorbeeld, hè? Ja. Dat is dan iedere dag in het nieuws. Dan zie je Pieter van Vollenhoven, de, uh, door mij zeer bewonderd, de wijze waarop hij dat allemaal doet. Mm -hmm. En dan hoor je op een gegeven moment niets meer. Dan is, is het stil, ja. Dan is het stil. En dan moet je op een buitenlandse zender zien, in dit geval Discovery of National Geographic, ik weet het niet meer, wat er nou eigenlijk exact is misgegaan. Maar voor de Nederlandse zenders zie je het niet meer. Nee, daar ging het is een beetje Het is een beetje... Ik vind het journalistieker om toerisme. Ja. Ik vind het een mooi punt om uh, op te zetten, Henk. Goed. Terwijl ik een uh, bel hier hoor rammelen. En dat, uh, dat ga ik eventjes uitzetten. Ik schrik ervan. <lacht> ik wil je bedanken voor, uh, voor je belletje. En we gaan daarover verder, uh, verder praten. Van wat vond u een hype? Dankjewel ja, je wel. Uh, een uh, goede uitzending. Dank je Henk. Goedenavond. Wat vond u een hype? Recent of misschien wel een paar jaar geleden. Misschien bent u... Uh, daar heel dichtbij betrokken geweest. Misschien uh, werkt u in een bepaalde beroepsgroep die veel in het nieuws is genoemd waarvan u zegt ja, de feiten die zijn echt onjuist vermeld. Bel 0800 1121. Rain drops just like the guy too big for his bed. Nothing seems to fit. Those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 Thomas in dit is de nacht. Raindrops keep falling on my head. In deze nacht praten we over een theatervoorstelling Breaking the News. En de vraag aan u is: wat vond u een hype? Belt u 0800 1121. Aan de telefoon heb ik Hans. goeienacht. Ja, goedenacht. Hans, wat is een, wat, wat is een hype uh, waarvan jij uh, zegt: nou, dat, dat, dat kon echt, dat kon niet, dat kon gewoon niet meer uh, op de buis voorbij komen. of in de krant of op internet? Nou, dat had ik uh, heel duidelijk Zoals ook mensen weten, dan uh, ga je even gehad dat ik duizenden zenders u. 14 via het satelliet. Je hebt, je hebt een satellietschotel, begrijp ik? Met, ja, met... dat heb ik al 15 jaar. En als ik kijk wat voor informatie programma is, ik kan kijken. Ik heb volgens mij vanavond even de uh, Russia Today d Ik kan kijken hoe de, daar het nieuws gebracht wordt. Maar wacht dus, even, je hebt je dus tienduizenden zenders kan je ontvangen. En je hebt dus afgelopen avond heb je Russia Today gekeken. Ja, ik had ook uh, China ontvangen. die pak ik gewoon op de Vidaalstraat. Dat is geen probleem. Dat wordt allemaal uitgezonden in het Engels en krijg ja. krijgen een enorme goede informatieve programma's over ja. hier. En wat en en gebeurde er door... bij Russia Today? Ben ik wel even heel benieuwd. Wat heb je dan gezien? Nou, op dat, op dat, op dat, moment, dat er op dat moment dat de temperatuur zijn, min 40, min 50, en daar ook mensen leven. Die helemaal aangepast zijn aan de omstandigheden en op hun manier ook gelukkig zijn. En dan zeg ik dan, als je vergelijkt hoe wij hier frequent zijn en de omstandigheden, daar vind dat we in de toch worden wat een beetje informatief. En je gaat eens een keer kijken over de grens heen. Ja, ja. En als je kijkt wat ontzettend mooie dingen zijn in de wereld. En als je niet wat uh, op de Nederlandse zenders wordt gegeven, alleen maar erend, het is niks anders dan over de euro. Er is niks anders over allerlei maagheren, terwijl er nog veel mooie dingen zijn in de wereld. Ja. Uh, wat ik ook vind, is niks, niks anders dan is het nooit gehoord met de, ja. de Oh, oh, oh de je, gaat, je, gaat, je gaat heel snel, Hans. Even dan over die euro. Dat, dat, dat benoem je net. Dat, dat, dat, daar wordt veel over gezegd, er wordt veel over gesproken. Er wordt natuurlijk over Griekenland ja. veel verteld. Is, is het dan ook zo dat je denkt, van, ja, oké, okay, dit wordt veel, uh, komt dit voorbij. Ga je dan ook zelf op zoek naar de andere kant van het verhaal? Ja, het is, uh, het is gewoon het punt dat we, de euro is gewoon zwakke maar wat in de, in de vorige uitzending kwam door de uh, gaai-cultuur. De jaren 80 heeft de graai-cultuur en de Nederlandse eigenlijk niet zat ik ben 40 jaar ik door het bedrijfsleven heen. Nou, en natuurlijk in de jaren 80 is het al weggegaan. Uh, ja, gegaan, ja. ja maar e e e e even, even los van die geschiedenis, Hans, hoe dat is gegaan. Het, het, het nieuws wordt op, op een bepaalde manier wordt dat verteld, komt dat bij jou de huiskamer binnen. Ga je dan ook ja. zelf op zoek, Hans, naar de andere kant van het verhaal? Ga je dan op internet uh, berichten opzoeken? Ga je columns lezen waarvan je denkt: ja, oké, okay, het wordt wel zo gebracht, maar als ik eens goed verder lees en een beetje onderzoek doe... dan zit het eigenlijk heel anders. Ja, er zitten uh, heel veel andere aspecten in... Uh, door de economische gebondenheid. We uh, uh, zijn de gewoon deel van Duitsland afhankelijk. Nou, als ik zie die, die ontwikkelingen zijn. Duitsland is een enorm technologisch uh, ontwikkeld land, vooral op het uh, autovebied. Auto nou, als je dan kijkt wat er voor nieuwe ontwikkelingen zijn, dan zeg ik daar nou, dan is de uh, dat betrokken een beetje afhankelijk van, van, van de Duitse economie. We zijn al jaren van afhankelijk. Maar het ja. is niet alleen, uh, alleen Duitsland, maar het is ook de Oostblok in de landen. Maar nou, wat het punt is, en dat is een nadeel, dat wij steeds weer worden ingepakt door de Aziatische landen. Als je kijkt wat die op het moment uh, op, de, op de wereldmarkt brengen aan technologische ontwikkeling, dan zeg je dat mm het -hmm. blijft werken hier steeds naar achter. Kijk, de e als al programma's, ik noem ze bijvoorbeeld een ja. high-division. Maar, maar, nou, maar, maar Hans, ik... even nog. Je hebt het even over China, over dat soort dingen. Nog even antwoord dan op mijn vorige vraag. Zoek jij dan ook zelf de andere kant van het nieuws op? Daar ben ik zo benieuwd naar. Uh, op de andere kant van het die... nou, nieuws. Je hebt het net gehad over de euro, bijvoorbeeld. Dat komt heel veel voorbij. Ook komt het op je, op je beeldscherm. En dan vraag ik aan jou: zoek jij dan ook bijvoorbeeld de achtergronden achter dat verhaal op? Ga je dan zelf kijken: ja. van nou, misschien is het wel heel anders. Nou, het is uh, gewoon, wat ik straks zei, het is gewoon, de, de, wij zijn gewoon uh, met onze economie zijn we gewoon uh, een meerwaartsmiraal voor uh, de kennis-economie. Ja, nee, maar uh, nog even. je geeft geen antwoord op mijn vraag, Hans. Ga je dan zelf op zoek naar de andere kant van het nieuws? Ja, eventueel ik. Ja, ik weet niet wat ik precies bedoel. doen. Ik, uh, nou, ik bedoelde, ik bedoelde als jij, jij, je hebt het net over de euro, dat, dat, dat, vind, je, dat vind je dat dat uh, veel voorbij komt, er wordt veel over gepraat. En da daar zit een bepaalde reden achter dat er veel over gepraat wordt. En jij hebt zoiets van, nou, dat ligt misschien wel anders. En ga je dan ook op zoek naar die andere kant van het nieuws? Ja, ik, eh, ik, ik kijk gewoon achter de schermen wat de feit de oorzaken zijn... en wat de feit speelt in de wereld op, op al die uh, gebieden. En dan, zeg ik, nou, dan krijg je toch een andere inzicht voor bepaalde zaken. En dat, dat komt dan ook door, jou, uh, door jouw satelliet om met 10.000 zenders, dat je soms wat andere uh, informatie erover krijgt? Ja, ons. Dat weer wat, wat wat heel andere informatie. Door. Ik doe, wat, wat betreft worden wij eenzijdig voorgeschold. Vo ja. een wat, he, wat heb je dan bijvoorbeeld over de euro gekregen, voor, voor andere nieuws gekregen, zoals wij dat dan belicht krijgen in Nederland? Nou, dat in ieder geval de, de euro steeds verzwakt wordt door de door, door economische achterblijving. Dat is heel verhaal. De kracht van de euro dat is een hele belangrijke zaak, is dat gewoon, en dat wordt steeds meer ondermijnd door allerlei omstandigheden als je kijkt, alleen de aflokingsvrije betekent, die hebben ons de gronden gerikt nou dat is een verzwakking van de euro, we hebben veel te veel geld geleend, nou als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan zeg ik nou we hebben altijd van de rijke land. We zijn helemaal geen rijk land. Ja. Wij maken ons eigen rijk. Dat is er nog best mm -hmm. We hebben geleend van allemaal ons kapitaal. Ja. En dat is wat de euro verzwakt maakt. Mm -hmm. Kijk, de euro wordt bepaald te waarde door de goudvoorraad. Ja. Nou, en dat is gewoon een, een punt. Dat is steeds meer een verzwakking. in De, ja. de dat... hele, hele kennis-economie is gewoon aan het... Uh, een Nederlandse spiraal. En dat is gewoon jammer. moet ja. moet enorm veel investeren om bij te blijven met de ontwikkeling en de wereld. Je gaat heel snel, Hans. Ik probeer je te volgen. Maar even tot slot nog één vraag. Um, wat, wat is nou een programma waarvan jij zegt nou, daar wordt het nieuws op een bepaalde manier belicht. Daar, daar kan je echt heel veel van leren. Of dat is heel waardevol. Nou, als ik uh, kijk naar de Duitse themaprogramma's thema van ARD en de N24, de D-Max... Uh, er zijn heel veel informatieve programma's die de zaak goed belichten. En niet eenzijdig. Ik kan ook zien ontvangen. maar dan kan je een hele beeldvorming uh, en denkwijze wat wij hier naar uh, voren worden geschaat. Ja. Wij worden allemaal pro- Pro, pro, een pro-gemaakt wel. Je altijd gezegd: die land, dat mankeert iets aan. Nou, als je dan de, daar die nieuwsvoorziening ziet en de mogelijkheden die de mensen hebben, dan is het toch een heel andere insteek. Ja. Wij worden altijd wat dat, dat verkeerd voorgelicht. Ja. Door de aardfigurie. En zat ja, ja. er vannacht ook weer wat op? Op de, de 10.000 zenders die je kan ontvangen? Ja, het is een keuze die je maakt. Je hebt ook 10.000 twee op. Het is een keuze die je maakt, want dat vind ik van belangrijk ja. Ik heb een keuzepakket en dat is voor mij interessant. En ja. dat zijn ontzettend mooie programma's. Maar ja. ik wil niet zeggen dat ik de hele TV krijg. Nee, maar precies. maar, maar TV. ga je nog wat kijken vannacht of blijf je lekker radio luisteren? Nou, ik kijk uh, nou, ik, uh, straks als dit uh, programma afgelopen is. Dan kijk ik naar de uh, Baja Die heeft ontzettend mooie opnames uit, uh, uit, uh, uit, uh, uit de wereld. Uh, maar ook uit, uh, uit de prachtige prachtopnames. Ik heb bijvoorbeeld de RBB, die zat straks op uh, Brandesuit, naar de trein, daar uh, een kamer voor op zitten, door de mooiste uh, gebieden oh, van heerlijk. Duitsland. Treintjes nou, kijken, ja. Maar. Nou, dat is gewoon ja, informatief, ja. Ja, ja, ja. is het ontzettend. Hè? Ja. Maar dat is, uh, is ook uh, waar ik me bijzonder uh, voor inzet. Is, uh, is, uh, voor, voor, voor high division. Nou, dat uh, is voor high-division, dat is Nederland op, op, op een moment uh, sterk uh, aan het achterlopen. Ja. Als je bijvoorbeeld de RTL hebt, de Nederlandse RTL, en ik pakt de Duitse RTL. Nou, als je kijkt de Duitse RTL, wordt allemaal high-division uitgezonderd. En Nederland, als je dit mol hebt, ja. die vindt het wel best. En ja, dan ik, ja. De mensen betalen in de, in de kabel ja, voor een heleboel zenders. Die ik vrij kan ontvangen. Ja. Nou, dan vind ik een zwaar hier wat lichterij. Nou, dat is een andere kwestie, Hans. Die gaan we een andere keer weer bespreken. Ik wil, ik wil, nee, je, ik wil je bedanken voor je belletje. Ja, ik ben blij dat nog een je je hebt nog een beetje zenders ik heb, Dat heeft dan een bepaalde culturele waarde. Ja. Nou, dat is je, uh, fijn om te horen, Hans. Uh, geniet ervan. Maar je bent positief, en... Ja, positief, ja, hè? Ja, zeker. Je ja, ja. mensen die je nog met een beperkte, met een publieke oproep, prachtige ramers moeten maken, nou, die moet je behouden. Ja. En alleen het was uh, jammer, het jammer steeds meer bezuinigd. En je moet niet bezuinigd op het publiek komen op. Het is niet alleen programma's, maar het is ook techniek. En de techniek gaat er enorm snel vooruit. We kopen allemaal grote, hele grote tv's, maar er moet ook de aansturen zijn, digitaal techniek. We, gaan, we, gaan, we, het, we gaan het meemaken Hans, ja. dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja, dan. Goeienacht dankjewel. nog. Goeien. Ik ga naar Kees. Hoi, Herbert. Uh, we hebben het over, uh, vannacht over uh, een theatervoorstelling, Breaking the News. Ja. Uh, theatergroep Orkater, die ik legt wereld gehoord, uh, de wereld bloot in het stuk. bij de Wereld Rij door en zo. Wat zeg je? Ik heb ervan gehoord bij de Wereld Rij door. Ja, zou je er zelf naartoe gaan? Uh, ja, uh, ja uh, ik heb er een fragment van gehoord. En het lijkt me bijzonder interessant, ja. En ik ken die acteurs ook enigszins. en Ik, ja, ik, ik zou dat wel willen zien. Ja. Maar uh, een andere, uh, ik zal het geen acteur noemen, Hans Peperkamp. Die is heel gedreven en die hoor ik op de radio en die, die, die, die praat soms een beetje te snel. Maar ik, ik waardeer hem wel zeer, want ik vind dat wel leuk om hem te horen. Ja, nou zeker. Dat is de vorige beller, dus die je zojuist benoemde. Ja, ik vind dat wel leuk om die vent te horen. Ja. Nou, bij deze gezegd... Uh... Ja, uh, Hans, uh, bedankt. Uh... Dat zal vanop... hij leuk vinden. Ja, heel gedreven. Ja, ja. ja. ja. Dat, dat ben jij ook eens En daarom wil ik het nu ja, even ja. Over, het over het onderwerp hebben. Maar het onderwerp voor mij is. Uh, dat onderwerp van de boerka. Dat ik, vond jij een hype. Volgens mij zei ik dat in het voorgesprek, ja, of niet? Ja, dat vond jij een hype. Nou, dat vind ik ook een hype. Want er zijn maar een paar mensen die een boerka dragen, dragen. En dan gaan ze in uh, de Tweede Kamer. En gaan ze daar een onderwerp van maken. Dat kost dus weer heel veel geld en zo. Mm -hmm. Maar ik heb een rap geschreven op de boerka. Ik heb ook een rijbewijsje op mijn uh, site gezet. Dat is maar een hele kleine site. Maar je hebt een, een rap geschreven, Kees? Wat? Je hebt een rap geschreven? Ja. Ben je ook rapper dan? Ja, ik ga het proberen. Heb je het, het tekstje bij? Ik heb een rijbewijs waar een uh, mevrouw op staat met een boerka. En dat staat op www.dorseenzins.nl. Maar daar kijken maar honderd mensen per dag naar. Dus dat. Is geen reclame, zullen we maar zeggen. Nee, maar wat, wat, wat voor rep heb je dan gemaakt over, over dingen? Nou, dat zou ik het doen. Over de hype. Hoe lang duurt het? Nou, eventjes maar. Nou, doe eens een klein stukje dan. Ja, nee, ik, ik doe gewoon dat hele ding, maar dat is heel goed. Boerka. Jij met je boerka. Je bent geen hoer, ja. Een meisje als jij, daar leef ik mee blij. Wat moet je met een rijbewijs? Je bent van jezelf van onwijs. Je bent mijn mien. En niemand mag je zien. Een hoofddoek is te weinig. Je bent gewoon te grijnen. Ik wil niet dat iemand je borst ziet. Zelfs geen knie. Ik wil, graag, ik wil je graag verpakken. Al moet, ik, al moet je voor je examen zakken. Al krijg je geen baan. Ik wil, ik wil met je gaan. Laat ze maar praten. Ik hou je in de gaten. Er zijn zulke gozes. Ik maak ze geen blozers. Want jij bent mijn bezit. Omdat ik met je pit laat... Zeg maar hij en even lekker de diefers krijgen. Nou, dat past niet bij de, de laatste. Uh, nee, maar nee ik, dan mag ik ben... niemand de diefers krijgen. Ik wou dat zeggen, Kees. Wat, wat, waar komt deze rap vandaan? Is dit een soort. ik nou, even zelf, heb je even geschreven. Maar is dit een soort ode dan? Is het een, een, een liefdesverklaring? Nee, dan? het is eigenlijk een soort uh, van. Nou. Wat zijn die uh, rappertjes toch simpel eigenlijk, weet je wel? En ik, ik gun ze alle succes, want er zijn hele leuke bij. De zijn heel leuk. Maar... maar hoe komt het dan dat je dit geschreven hebt? Waar komt dit vandaan? Heeft dat te maken dus met het, het nieuws over uh, ja, de boelkast? Ja, een uh, liefdeverhouding met die rappers zullen ik zeggen. Ja. Yeah. Hey, Kun nu je het... dat iets bij voorstellen? En ik... En, en ik kijk... Um, <kwijnt> nou, uh, de tijd verschuift steeds. Alle meisjes... Alle vrouwen die uh, hebben nu heel veel recht en meer. Eigenlijk, eigenlijk gun ik ze dat. zo ontzettend, weet je wel. Ja. Zo, maar, zo, ik, heb, ik heb een leuk fragmentje klaarstaan, uh, Kees. Nou ja, leuk. Ja, ik, ik, doe je dat maar even. Ik ben heel benieuwd. Dan mogen ze er even over nadenken. Precies. Uh, ik heb een fragment klaarstaan. Uh, dat, dat heeft dan ook zeker te maken met het onderwerp waar we het vannacht over hebben. Ja. Over uh, een onderwerp van een bepaalde kant uh, belichten. Ja. Uh, het is een opname van 101 TV geweest. Een vrouw met een broerkaart die uh, loopt door een straat in Amsterdam. Die laat een hele zak met appelen vallen. En uh, vervolgens blijkt dus uit de beelden van, van 101 TV, van BNN die dat hebben gemaakt... dat de vrouw eigenlijk helemaal niet geholpen wordt. Maar op datzelfde moment staat ook AT5 te filmen. En het blijkt dus dat de mensen haar wel te hulp schieten. We gaan even luisteren. Als je een boerka draagt, dan hoef je geen hulp van Amsterdammers te verwachten. Althans, dat idee krijg je als je naar het vandaag verschenen filmpje op de website van 101TV hebt gekeken. Het jongerenkanaal van BNN en de publieke omroep laat de verslaggever een boerka aantrekken... om te testen hoe Amsterdammers op haar reageren. Zo laat ze op de Nieuwe Dijk een zak sinaasappels op straat vallen. En niemand helpt haar. AT5 was toevallig ook op de Nieuwe Dijk. En uit onze opnames komt een heel ander beeld naar voren. Uh, uit mijn nieuwsgierigheid wilde ik graag um, nagaan hoe behulpzaam mensen zijn tegen een vrouw in een boerka. Vervolgens gaat de crew van 101 de Nieuwe Dijk op om de proef op de som te nemen. In normale kledij wordt de verslaggever naar eigen zeggen door iedereen geholpen. Maar als de boerka eenmaal aangaat... Ik... Ah. <middels> een cameraploeg van AT5 liep die dag toevallig ook op de Nieuwe Dijk en filmde de opnames van 101 TV. Uit ons filmmateriaal komt een heel ander beeld naar voren. Namelijk Amsterdammers die wel degelijk bereid zijn om de vrouw in Boerka te helpen. Ik heb zelf niks tegen Boerka's. Mijn familie draagt ze ook. Maar God, wat een verschil. Niemand helpt me op straat. Ik laat dingen vallen en iedereen loopt maar door. Maar de mensen die willen helpen worden zelfs door de opnameleider gesommeerd om door te lopen en niets te doen. Ja, dat was een opname van uh, het programma 101 TV. Uh, Kees, wat vind je ervan, van deze vorm van ja, manipulatie? dat heb ik gezien. Ik heb ook ja, dat hele context gezien. Nou, dat vind ik verschrikkelijk. Dat moet je niet doen. Om Wat ik al zei, ja, misschien zijn het maar twee, 200 mensen... en dan zit ook nog een heel die uh, in een kan lopen... gewoon om de boel te provoceren. Dus het gaat eigenlijk nergens over, weet je wel. Maar ik zou het vervelend vinden als ik ergens ben... En dan komt iemand in een kan naar binnen. Want dan weet ik niet wie dat is. Er kan wel een man onder zitten. Ja, maar even, er kan even, ook even... wel een man onder zitten met een wapen of zo. Ja, maar even los daarvan. Want daar, wil, daar gaat de discussie niet over. Het gaat even om het feit dat uh, dit, dit bericht wordt nee, van een bepaalde nou, kant belegd. we wat gedaan hebben is ontzettend fout. Ja. Maar, maar, dus maar vervolgens, Kees, als je dan tv kijkt... Vind je, heb je dan niet zoiets van... nou, misschien is er wel meer eigenlijk aan de hand. Dat ik denk van, kan ik dit wel kijken? Is er niet een andere kant van dit verhaal? Dat kan toch gewoon niet, eigenlijk? Eigenlijk, daar zou de straf voor moeten zijn... Dat je, dat je een vrouw met een boerka... laat je, wat was dat, sinaasappels of zo, verliezen. Ja, ja. En uh, dan zou iedereen op moeten gaan rapen. Nou, die gaan het ook oprapen, want die willen die vrouw graag helpen. Zo zijn Nederlanders. En dan, zeg, en dan dan mag dat niet. Dan zegt zeg iemand, ja, we zijn aan het filmen. Doe ja. niet. Want, uh, maar dat... dat dat is toch eigenlijk gewoon verschrikkelijk. Ja, dat is man manipulatie. Dat is, dat is heel ja, duidelijk. Manipulatie, ja. Ja. ja, Dus ik, ik denk dat ik deze avond toch een soort het goede voorbeeld te pakken heb. En dat... van, ja, een rare hype creëren. En dan gaan ze in de Kamer ook nog zeggen van dat mag niet. En, en daardoor creëer je eigenlijk iets nieuws. Want, want eigenlijk creëer misschien wel zelfs dat mensen eerder een boer kan gaan draaien ja. Om ja. op te vallen, een meisje, want dat, dat was ook wel eens op, bij de EO zelfs volgens mij. Een meisje dat ging eventjes naar de schietbaan in de boerka, die ging even wat alles afschieten. Terwijl opvallen met de boerka, weet je wel? Ja, nou dat, dat, ja. Maar niemand wil toch in een boerka lopen? Dat weet ik niet. Als mensen dat moeten willen, dan moeten ze dat gewoon lekker doen, Kees. Dat, dat is toch geen enkel probleem? Ja, maar daar nam ik ook het voorbeeld van een rijbewijs. Op een ja. rijbewijs kun je niet met een boerka afgebeeld worden, ik bedoel, uh, dat, dat, dat, wordt, dat wordt helemaal niks ja. natuurlijk. Dus dan kan je niet meer met de auto rijden ofzo. Ja. Dat, dat, dat, die details die ken ik niet precies hoe dat in elkaar gaat, nee, hoe dat maar, maar we gaan het uh, ja, verder hebben in het niet, programma over de hype. Je niet met een boerka op je rijbewijs, dat geloof je toch ook niet, hè? Ja, volgens mij is het dan toch een deel, mag, uh, moet een deel voor de ogen, moet open zijn. Er moet, er zijn is, vol... daar, is daar een regel voor je? Mij, volgens mij wel, toch? Kijk, kijk, dat een meisje die hoofddoek discussie, hè? want dat, dat is ook een hype geweest natuurlijk, dat heeft Wilders veroorzaakt. Kijk, dat, daar ben ik het, ik ben nooit meer Wilders eens, maar daar ben ik het wel mee eens. Want Nee, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens, want ik, ik, ik vind dan juist dat een Zeeuws meisje heeft ook een hoofddoek op. En, nou, er zijn heel veel mensen met ja. een hoofddoek. En, oh. en, en, en, en mijn moeder liep misschien ook met een hoofddoek op ja. vroeger, weet je ja. wel. Nou, Kees, ga er nog even over nadenken of je het ermee eens bent of niet. Um, <kijkt> ja, dank dat voor dat het bellen in ieder geval. Maar uh, we hadden het en... leuk. Uh, wat? Het was leuk. Met jouw fragmenten bij. Ik vond het leuk. Nou, graag dat gedaan. Uh, Goede nacht nog. En tot de volgende keer. Ik maar, luister. Kees, hey, doeg. We gaan naar muziek van Matt Mayor. Dit is My Only Love. En belt u om mee te praten. Wat vond u in hype afgelopen jaar? Of recent? Wat heeft u meegemaakt waarvan u zegt? Ja, is de beeldvorming, manipulatie? Dat kan eigenlijk helemaal niet. Of bent dus misschien onderdeel geweest van een hype. Beld 0800 1121. Dus 0800 1121. I still hold i will listen to your problems I won't try to fix them just wipe away your tears and if you need me in the And chase away your fears. So come closer. Right here forever. Deep in my heartbeat. Together as one. My only love. singer-songwriter Matt Mayer in Dit is de Nacht... met My Only Love, waar we praten over hypes... en berichten die in de media komen... die misschien wel gemanipuleerd zijn. Aan de telefoon heb ik Heidi. Goeienacht. Hi. Heidi, jij uh, vertelde me net kort een verhaal... over besmette naalden. Ja, bloedafname naalden. Mensen die je bloed afnemen... Mm -hmm. aan de naald zit een bepaalde stof... En, en zodra ze de naald in je aderen duwen... ...dan komt dat in je bloedbaan... ...en dat veroorzaakt allerlei ziektes. Ze weten na de eerste bloedafname... ...wat je gegeten hebt... ...wat voor crèmes je gebruikt... ...en dan bij de tweede bloedafname... ...als je dan die crèmes gebruikt... ...en dan en dat vaste patroon weer eet... ...dan gebeurt er allerlei dingen in je lichaam. Dan manifesteert zich kanker... ...of hoge bloeddruk of suikerziekte... Maar je zegt dus dat, dat stofje wat dus in die naalden zit om bloed af te nemen? Ja, dat zit aan de naald. En dat komt in je bloedbaan terecht. En dat, dat, is, dat hoort niet zo te zijn? Nee, nee. En wie dat doet, weet ik niet. En dat weet het dorp ook niet. Waarschijnlijk waar die naalden gemaakt worden. Ik weet niet waar. Het is toch wel een lugubig verhaal een beetje als ik ja, het zo hoor. is het ook. Ja, ja. Maar daar hebben mensen een vermoeden van... Ja. En dan krijgen ze de medicijnen voor de ziekte wat ze dan krijgen. En dan zo op een dag liggen ze dood in bed. Want er zijn, er zijn echt al meerdere mensen aan overleden dan? Ja, heel veel mensen. Nu zijn ze in de volgende dorp bij ons allemaal aan de beurt. Uh, in 2008 was daar het dorp achter ons. Daar lag, daar lag de hele aula vol. Allemaal doden. En in 2060, oh nee, van, vanaf 1992 hier in Hellendoorn. En nu zijn ze in het dorp naast ons bezig. En, en wat, wat, wat wordt er over gezegd in het nieuws? Wat, wat wordt er over bericht? Ja, de wat is mensen, het laatste uh, nieuws bijvoorbeeld daarover? Ja, de mensen uh, vermoeden dat er tussen de medicijnen wat ze krijgen een rake medicijn zit. Dat daar een bepaald medicijn bij tussen zit wat je de dood injaagt. Ik zeg, maar dat, maar dat kunnen ook naalden zijn. oh ja, natuurlijk, zeggen ze dan. En dan, uh, en dan ga je met die mensen in discussie. Tja, wie, ja... Het is, ja, het is vergezocht. Inderdaad. Ja, maar, ja... En, en, en, en nu gaan de verhalen rond van DKTP spuiten. Dat dat uh, uh, stress veroorzaakt op late leeftijd. Dat DKTP-spuit helemaal niet zo goed is... Dat er daar ook zieke kinderen uitgeboren kunnen worden? Ja, maar als, als ik dit verhaal zo hoor, waar, hoe zie je dat dan in de vorm van een hype? Is het zo dat er wekelijks in de lokale kranten dat hierover bericht wordt? Nee, maar de medici is daarmee bezig. Daar zijn de kranten nog niet zo mee bezig. Daar moeten ze meer uh, onderzoek naar doen. Maar dan is het onder de medici een hype? Onder, uh, onder de medici denk ik wel dat dat de criminele medici. Daar, uh, ja, mee bezig is, ja. ja, ja. En, en um, hoe ben je dit te weten gekomen? Nou, omdat ik zelf ook zo'n naald heb gehad. Ik kwam bij de dokter met hoge koorts daar liep ik al vier maanden mee. En toen zei de arts tegen mij, er is iemand speciaal van het lab hier naartoe voor jou gekomen. En zij was heel lief voor mij. Zij slijmde met mij. Mm -hmm. En toen drukte ze mij een naald in de arm... En toen keek ze me heel vuil aan. Dus ik kwam thuis. Dus die naald, die had mij al uh, uh, gedrogeerd, zeg maar. Toen ja, zei ja. dus ik tegen mijn vader thuis, zonder, zonder dat ik dat wou zeggen van... God, dat was wel een aardige verpleegster. Oh ja, zegt mijn vader. Met andere woorden, dat mijn vader daar ook al een vermoeden van had. Ja, ja, dus dat bericht gonsde een beetje. Ik vind, het, ik vind het een heel bizar verhaal, Heidi. Ja, ik vind... Ja, nou, maar... Kan je dat voorstellen? Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen, ja. Maar toch, uh, dat, dat... Want artsen zijn heel slim, hè? Dat zijn hele slimme mensen. Ja, ik, ja ik, ik, ik, ik wantrouw eigenlijk artsen niet op het eerste in eerste instantie. Ik geloof ze eigenlijk altijd wat ze zeggen en wat ze doen. Ja, oké. Okay, ja, dat deed ik dat deed ik uh, uh, voorheen ook. Ja. Maar nu dus niet meer. Ja. Ik durf geen bloed meer af te nemen. Nee, dat kan me voorstellen. Maar gaat het wel goed met je inmiddels? Of heb je ook, uh, is er ook sprake van een besmetting bij jou? Uh, weet ik je dat denk niet? wel. Ik wil graag ongiftig worden. Dat mijn lichaam ongiftig wordt van die naalden. Ja. Want ik heb in de koers nogal behoorlijk bloed af moeten nemen. En uh, het lijkt net alsof mijn structuur van de huid anders gaat worden. Okay. En uh, dat zie ik ook op op Artiesten op televisie, die hebben dan een facelift gedaan en zo'n gezicht blijft strak. Ja. Maar als ze dan weer bloed af hebben genomen, dan rimpelen hun ogen en dan denk ik: kijk, ze heeft bloed afgenomen. Of ze krijgen hangwangen of, of, of een rare mond of de oog staat niet goed, ja. dan geven ze de facelift de schuld. Ja, ja. Maar het zijn de bloedafnamen alweer. Nou. Als, als ik het zo hoorde, dus, die dan, dan is, het, is het geen hype in het nieuws... maar dan is het meer onderling bij de artsen, zeg jij. Daar wordt over Onderling gespeeld. bij de artsen, ja. Ik denk dat de artsen ook wel een vermoeden hebben... maar dat ze niet aan de bel trekken. Nee. Dat ze denken, kom op, incasseren, jongens. Ja, want, want er, wordt veel, er, wordt, er wordt veel geld mee verdiend, denk je? Omdat wordt er wordt ook... heel veel geld mee ja? verdiend, ja. Juist ook omdat er dan weer ontgiftiging moet plaatsvinden... en allemaal medische testen. Nou, niet ontgiftiging, want <coughs> daar hebben ze nog niet aan gedacht... Daar denk ik nu aan om dat te gaan doen, maar waar moet ik dat spul weghalen? Mm -hmm. Ik weet niet hoe ik, uh, ik weet niet uh, wat ik dan moet slikken of moet nemen, ja. maar nee. ik denk wel dat die middelen uh, er wel zijn. Ja. Nou, ik, uh, ik vond het, ik ja, goed dat je even belde. Ik vond het wel een heel bizar verhaal. Ja, en, het en, is een bizar verhaal, ja, nee, maar, nee, dat is het uh, zeker. Ik, ik hoop dat het, uh, nou ja, dat het niet meer schade gaat aanrichten bij andere mensen die ook uh, zo'n spuit hebben ja, gehad. Ja, maar die naalden die zijn er geen omloop, overal. Dus dan, dan heb je bloed afgenomen, eens in je leven. Ja. En dan in één keer word je heel dik of je huid gaat eraan, of je haren worden mm -hmm, dood, of mm -hmm. je krijgt suikerziekte. Dan denk je in één keer, god, wat, wat gebeurt er, ja. Mm. Wat gebeurt er? Nou, ja. laten we hopen dat het niet te erger wordt. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het bellen. We moeten okay. eruit vanwege het nieuws. Um, ik wens jou een goede nacht. Is goed. En bedankt voor het bellen. Oké, okay, joh, doeg. En volgend uur praten we verder. Wat vond u een hype? Bent u onderdeel geweest van een hype in het nieuws? dacht u, ja, dit gaat over mij. Belt u 0800 1121. Zometeen het laatste nieuws uit binnen- en buitenland met Yuri Stubinitsky.